Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. PVDA-leider Bos heeft op het congres van zijn partij... kritiek geuit op CDA en VVD... omdat die partijen niet uitsluiten dat ze ooit met de PVV gaan regeren. Volgens Bos is de wereld van PVV-voorman Wilders... Niet de wereld van de PvdA. Bij ons stelt iedereen mee, bij Wilders niet, zei Bos. Hij vindt dat CDA en VVD duikgedrag vertonen, omdat ze volhouden dat ze geen enkele democratische partij uitsluiten, ook de PvV niet. Bos herhaalde nog eens dat de PvdA niet met de PvV in één kabinet gaat zitten. In Vlaardingen zijn twee tieners ernstig gewond geraakt door een vuurwerkbom. De jongens van 13 en 14 hadden een koperen pijp gevuld met vuurwerk dat plotseling ontplofte. Het gebeurde op straat. De twee zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een van de jongens raakte gewond aan zijn hoofd en moet mogelijk een oog missen. De andere liep een levensgevaarlijke buikbond op. In Kopenhagen zijn honderden actievoerders slaags geraakt met de politie. Activisten gooiden ruiten in waarna de oproerpolitie ingreep. Zeker 300 mensen werden opgepakt en raakten zeker twee mensen gewond. Een politieman werd geraakt door een straatsteen en een betoger raakte gewond door een zelfgefabriceerde bom. Vanwege de klimaatop in Kopenhagen zijn er tienduizenden milieuactivisten in de Deense hoofdstad. Ze roepen de onderhandelaars van de klimaatop op veel meer te doen tegen de opwarming van de aarde. De Nederlandse zwemsters hebben opnieuw goud gewonnen op de EK-korte baan in Istanbul. Ze wonnen met overmacht de 4x50 meter wisselslag. Henkelien Schreuder, Monique Nijhuis, Inge Dekker en Ranomo Chromo ...zwommen met 1:42.6900 een wereldrecord. Zweden werd tweede, Rusland derde. Voor Dekker en Schreuder was het in Istanbul hun vierde gouden medaille. Voor Nijhuis en Chromo was het de tweede titel op dit EK. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Vindt het zuiden soms wat motregend. Gaat vannacht licht vriezen. Morgen vrij veel zon en drie graden. Dit was het weer. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht? Waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 4 uur geweest op weg, op weg naar de nummer 1 van Europa. De laatste nummer 1 van 2009 die je te horen krijgt. 19 nog alweer van de Uur Breakdown. Aflevering 47 van vandaag, 11 december van 2009. De lijst bestaat uit 17 stijgers, 4 zittenblijvers, waarvan we er ondertussen pas eentje gehad hebben. De andere 3 komen dus in dit uur nog voorbij. 16 dalers en 3 nieuw binnenkomers. Uit de lijst verdwenen JC Run This Town na 15 weken. Mika We Are Golden na 12 en Carrie Underwood Cowboy Casanova na 10 weken ook uit de lijst verdwenen. Old City Fireflies is de snelste stijger, 8 plaatsen in totaal. Daar beginnen we straks dit uur mee. En Robbie Williams met Bodies is de snelste dalen, de 15 plaatsen zakt hij naar beneden. Davigetta Eken, hun sexy bitch staat alweer 18 weken in de lijst en daarmee het langst van allemaal. Kijken we nog even achterom. 11 december 1941, de Verenigde Staten verklaart Duitsland de oorlog en mengt zich hiermee in de Tweede Wereldoorlog in Europa. In 1992 was het de Nederlandse radiosender 538 die werd opgericht. 2004 op 11 december was het Prins Bernhard die wordt bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. Tot zover dus de geschiedenis van 11 december. Terug naar 11 december 2009 met op nummer 17 in de derde week. All City. Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. believe Cause I get a thousand hugs from ten thousand.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 Lang staat in de lijst David Guetta, One Love. 19 weken lang in de lijst van Europa. 19e vorige week deze week omhoog naar nummer 15. De voor Jornus Parks SOS, zakken van 10 naar 16. En Oral City de Fireflies. 3 weken lang staan ze in de lijst van 25 gaan ze omhoog naar nummer 17. En met die 8 plaatsen zijn zij deze week de snelste stijger. Zometeen gaan we even kijken in Ierland, hoe daar de top 10 eruit ziet. Eerst krijg ik voor mij nog de nummer 14. Ina en Bob Taylor. Derde week dat ze in de lijst staan. Vorige week nog op 20. Deze week gaan ze omhoog naar een nummer 14. Déjà vu! samen met Bob Taylor, Deja Vu. De vraag is natuurlijk, horen we die zondag 27 december terug in de Eurohit? Drie weken lang staan ze nu in de lijst. Deze week op nummer 14. En we gaan kijken voor de laatste keer dit jaar naar de top 10 van een ander land. En ook voor de laatste keer in de, de geschiedenis van de Euro Breakdown gaan we dat doen. Volgend jaar gaan we hier een klein stukje shownieuws namelijk geven over de artiesten die in de lijst staan. Nu dus nog even top 10 van een ander land. Er staat op nummer 10 Domino's van Big Pink. Rihanna met Russian Roulette vinden we op 9. JC en Alicia Keys met The Empire State of Mind vinden we daar op 8. Jason Derulo, what did you say vinden we op 7. Keisha met TikTok staat op 6. Westlife, What About Now vinden we op nummer 5 in Ierland. Cheryl Cole Fight for This Love op nummer 4. Lady Gaga The Bad Romance staat daar op 3. The Black Eyed Peas Meet Me Halfway op nummer 2. En de X Factor Finalist of 2009, You Are Not Alone. Is nog steeds in Ierland de beste plaat van allemaal. Wat de beste is over geheel Europa, dat horen we even voor de klok van 5 uur pas. is nog de nummer 13, die is in handen van Lady Gaga. Bad Romance. Hoorde je Alicia Keys? It doesn't mean anything. Zeven weken lang staat ze nu alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 12, deze week stijgen ze drie plaatsen. Deze week stijgt ze drie plaatsen naar nummer 12. ze komt vanaf nummer 15. Op nummer 20 vinden we Drake de beste ever. Het zes weken lang staat hij alweer in de lijst van 21 omhoog naar nummer 20. Jason Mraz, Butterflies, 3 weken in de lijst, van 26 omhoog naar nummer 19. John Mayer, Hootsas, 4 weken staat hij in de lijst, van 23 gaat hij omhoog naar nummer 18. Owl City, The Fireflies, hoorde je aan het begin van dit uur, van 25 gaan zij omhoog naar nummer 17. Dat alles alweer in de derde week dat ze erin staan. Jordan Sparks, SOS, Let The Music Play, 10 weken lang erin, van 10 zak zijn naar 16. David Guetta, met One Love, vier weken in de lijst, ook vier plaatsen omhoog, van 19 naar 15. Ina en Bob Taylor, Deja Vu gaat er 6 omhoog in de derde week naar 14. Lady Gaga, Bedro Mint staat 5 weken in de lijst, gaat ook 5 plaatsen omhoog van 18 naar nummer 13. Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything, hoorde je, 7 weken in de lijst van 15, dus omhoog naar nummer 12. JC, The Empire State of Mind staat nu 8 weken in de lijst van 7, zakt hij wel naar nummer 11 toe. 4 plaatsen verliest dus voor hem. Wie dan wel wiens pakt, dat is Amando Diao. Met de single Gloria staat hij alweer 8 weken in de lijst. De vorige week nog op 12. Deze week gaat hij naar nummer 10. Gloria, de nummer 10 van deze week. ZFM Westkust weerbericht. En vandaag is dan overwegend bewolkt en is de kans op de zon weer vrij klein. Hier en daar is zelfs kans op een klein buitje. De wind waait uit het noord tot noordoosten is aan de zee vrij krachtig. De temperatuur loopt op naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het overwegend bewolkt, maar het is wel droog. De wind waait matig uit het noordoosten en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen heeft de wolking nog steeds overal, maar met name in de loop van de dag zien we ze nu dan ook de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en er wijd een overwegend matige noordoostelijke wind. De temperatuur wordt langzaamaan wel wat lager. Het komt morgenmiddag uit op een maximale 5 graden. In de nacht naar zondag zijn er enkele opklaringen en blijft het droog. De wind wijdt zwak uit het noordoosten en de temperatuur daalt naar waardes rond het vriespunt. Mocht het nou op Schiphol dan tot vorst gaan komen... dan zal het voor het eerst zijn sinds 21 maart van dit jaar dat het daar weer vriest. Zondag zijn er dan weer wolkenvelden, maar zo nu dan is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en de temperatuur is met maximaal 4 graden weer wat lager. De minuutwijd uit het oosten tot noordoosten is overwegend matig van kracht. En zondagavond en maandagnacht, dan gaat het gebeuren. Er is dan kans op enkele kleine sneeuwvlokjes. De temperatuur daalt ook naar waarden van rond de min 2... De wind waait uit het oosten en is overwegend matig van kracht. Langzaamaan wordt het wat drukker. De vrijdagmiddagspits is op gang aan het komen. A4 Amsterdam richting Delft tussen de Nieuwe Meer en Sloten, 2. Diezelfde A4 de andere kant op tussen Sloten en de Nieuwe Meer daar ook nog eens 2. A9 Amsterdam richting Alkmaar tussen Raasdorp en Velsen, 2 kilometer. Dan heb ik er nog 4 op de ring van Amsterdam, de A10. Koenplein richting Watergraasmeer richting de Nieuwmeer tussen Geusveld en Sloten. Daar staat 2 kilometer. Dezelfde ring Volendam richting de Nieuwmeer tussen afrit Volendam en Knoopend Koenplein 2. Ring Amsterdam Watergasmeer richting de Nieuwmeer tussen Knoopend Amstel en Knoopend Nieuwmeer 5. En de Nieuwmeer richting Koenplein tussen Osdorp en Knoopend Koenplein. Daar staat nog eens 5 kilometer achter elkaar. Daar heb ik nog twee waarschuwingen voor je. De N246, dat is de A8 richting Kromenier. Ten hoogte van hectometerpaal 32.4. Achter het betonnen huisje na het matrixbord staan ze daar te flitsen. En ook op de N203, dus uit geest richting Krommenie Ten hoogte van de hectometerpaal 51,9. both know you don't mean it every day, but somehow you got me, so I put up with anything you say, because I love you, because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 dear, for God's sake dear. Nummer 5 voor de Snow Patrol Just CS. Yes. Vijf weken lang staan ze in de lijst. Vorige week nog op 9. Deze week omhoog naar nummer 5. Daarvoor de nummer 6, Britney Spears met Tree. 7 weken staat ze in de lijst van Europa. En van 8 gaat ze omhoog naar nummer 6. Dit is nummer 4, net als vorige week in handen van Beyoncé. Negen weken lang staat ze in de lijst met Radio. Je hoort hem nu in CFM Zandvoort. A place in my heart. ...zij laten we verder even voor wat het is. Namelijk nog... Uh... <coughs> ...sorry, die hadden we inderdaad ook nog even. Duxas, de Anyway, nieuw binnen op 38. Jason Derulo, What Did You Say, nieuw op 35. Pearl Jam, Just Breed op 29. En Ramsey Shaffi, Laapme, komt nieuw binnen in de Nederlandse top 40... ...op nummer 27. Nick en Simon hebben maskeren op 10. Michael Bublé, Heaven met You Yet vinden we op nummer 9. Sierra Love van Evermaya Maya op 8. No Surrender van Keen op 7. Kisha met TikTok op 6. JC, The Empire State of Mind vinden we op 5. En de Black Eyed Peas, Meet Me Half Away vinden we op 4. 3 is er dan voor Woman van de Anouk. De Fireflies van de Old City vinden we in één keer op nummer 2. Just Say Yes van Snow Patrol is net als vorige week nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Gaan we gaan verder met de hitlijst van Europa. Zeven weken lang staat deze dame al in de lijst van Europa. Russian Roulette stond vorige week nog op nummer 5. Gaat deze week twee plaatsen omhoog naar nummer 3. Zometeen nog de nummer 2 en de nummer 1. Nu eerst Rihanna hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. De hitlijst van Europa. Het afgelopen jaar op een rijtje in Eurohit. Oh, yeah, yeah. De nummer twee van deze week. Net als vorige week dezelfde plaat, 12 weken lang in de lijst Whitney Houston. Met Million Dollar Bill Net als vorige week Net aan niet de nummer 1 Op nummer 2 bleef ze steken Rihanna, Russian Roulette, Beyoncé, Radio En Snow Patrol met Just CS yes Maken de top 5 compleet Op 6 dan Britney Spears met Tree Pink Met Fun House vinden we op 7 deze week Edward Meyer, Vicky Lucalina Met Stereo Love vinden we op nummer 8 En de nummer 9 is er dan voor september Because I Love You Team Mando Diao met Gloria 8 weken in de lijst pakken 2 plaatsen winst 9 weken in de lijst. Dat is de nummer 1 van Europa. The Black Eyed Meet Me Halfway. Cool. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day this I'm really missing, missing you. And all those things we used to, used to, used to, used to do. Hey girl, what's up? It used to, used to be just me and you. I spend my time just thinking, thinking, thinking, thinking about you. Every single day this I'm really missing, missing you.